Middernacht, dinsdag 28 februari. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt lastig om de eigen bijdrage... in de geestelijke gezondheidszorg verder te verlagen. Dat schrijft minister Schippers... mede staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. Het verder verlagen moet de minister in haar eigen begroting opvangen. Staatssecretaris Steven is bang dat mensen... die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben... zich niet meer laten behandelen als ze hun eigen bijdrage moeten betalen. Hij is bang dat ze met justitie in aanraking komen... en dat dat daar de kosten stijgen. Directeur Teulings van het Centraal Planbureau... vindt dat het kabinet niet verder moet bezuinigen. In een opinieartikel in de Financial Times schrijft hij... dat de belangrijkste reden is dat verdere bezuinigingen... de recessie kunnen verergeren. Hij pleit voor structurele hervormingen... zoals wijziging van het sociale stelsel... en verhoging van de pensioenleeftijd. CPB heeft al eerder gewaarschuwd... voorzichtig te zijn met nieuwe bezuinigingen. Teulings doet zijn oproep... samen met de directeur van een Brusselse denktank. Tegenstanders van de Syrische president Assad zeggen dat er vandaag 125 mensen om het leven zijn gekomen. Het leger is bezig met een offensief om het noorden van het land weer onder controle te krijgen. Bij een controlepost in de provincie Homs zijn zeker 64 lichamen gevonden. Vermoedelijk van vluchtelingen uit de stad Homs Ze zouden zijn neergestoken of doodgeschoten. De oppositie zegt dat één vluchteling het bloedbad heeft overleefd. Andere bronnen spreken alleen van een bombardement op de post. In het noorden van Syrië kwamen nog 36 mensen om bij beschietingen van het Syrische leger. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Ohio is één scholier omgekomen. Er zijn vier gewonden, van wie er nog twee in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De schutter is opgepakt. Het zou gaan om een scholier. Wat zijn motief was, is nog onbekend. En het weer nog vannacht bewolkt. Af en toe regen en kans op wat mist. Overdag bewolkt en vooral in de ochtend nog kans op wat motregen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span.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 Ja, heel veel gisteravond. Zangares Joan Franca wint het Nationaal Songfestival. met haar zelfgeschreven liedje You and Me. En ze verslaat haar concurrenten met een Indianentooi op het hoofd. En die tooi die was vandaag het gesprek van de dag. meer nog dan het liedje zelf. Goeienacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. John Franca reist dus voor Nederland naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, waar in mei de 57e editie van het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. En mijn gast van vannacht is event supervisor van dat festival. 27 is hij nog maar, en hij heeft al een glanzende carrière als ondernemer achter de rug. Begin deze eeuw startte hij een internationale website met nieuws over het songfestival. En op zijn 22e vroeg de Europese Omroep Unie, organisator van het jaarlijkse liedjesfeest, uh, aan hem om de internetactiviteiten rondom het festival... die nog niet zo ontwikkeld waren, om die activiteiten in goede banen te leiden. In 2009 werd hij uitgeroepen tot een van de 25 meest talentvolle ondernemers van Nederland. En vorig jaar verscheen een boek waarin hij zijn levensfilosofie uiteenzet. How to Live Wow. Vannacht is hier mijn gast in Casaluna. Ziet ze bakken. Ziet ze, goeienacht. En harte welkom. Dacht jij gisteren ook wow toen Joe Franka won? Uh, ja, ik dacht sowieso bij die hele show, wauw. Het uh, was een mooi Nationaal Songfestival, mooie inzendingen. Uh, en een, een mooie winnaar waar Nederland, denk ik, uh, trots op kan zijn. Dus ik hoop dat men heel snel overschakelt tot praten over het liedje. En uh, niet over de Indianetoy. Maar daar gaan we het toch wel even over hebben. Moet ja. die toy op of af daar in Baku? Jij bent supervisor tenslotte. Uh, ja, nee, ik ben uh, zeker niet degene die erover gaat. Dat is natuurlijk uiteindelijk aan de Nederlandse delegatie. Uh, uh, kijk, op het Songfestival je moet wel opvallen. Maar je moet ook weer niet al te veel afleiden van je liedje. En ik denk dat het liedje het niet nodig heeft. Maar als Jones zegt, ik voel me daar goed bij. En als ik die toy op heb, dan, uh, uh, dan zing ik beter. Dan moet ze hem toch vooral oplaten. Ja, maar gaat die toy geen punten kosten dan? Ja, dat, dat, dat weet je nooit. Kijk, wat kijkers doen tijdens zo'n songfestival... en juryleden trouwens ook... Uh, die, die horen dan 18, 19 liedjes... en die gaan dan een soort shortlist maken... in hun hoofd, uh, drie, vier, misschien vijf liedjes... die ze zich dan herinneren en daar gaan ze voor stemmen. Dus je moet in die, in die shortlist terechtkomen... en dan moet er iets zijn waar je naar kan verwijzen. En die, die veren, uh, je kunt er wel makkelijk naar verwijzen... maar of dat dan een positieve associatie wordt... Uh, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ja, nou, die veren werken wel om op te vallen. Dat bleek vandaag in ieder geval. Je was tevreden met, met de show, uh, zei je. Uh, een Nationaal Songfestival, dat inderdaad veel professioneler oogde dan de afgelopen uh, jaren. Toch zitten wij een beetje in, in de slop als het gaat om dat Songfestival. Um, sinds 2004 hebben we de finale niet meer gehaald. Uh, we zijn daarmee het slechtst presterende land op het festival van de afgelopen ja. tien jaar. En dan vraag ik me toch af, wat is er misgegaan? We hadden Corrie Brokken, we hadden Teddy Scholten, we hadden Tietje Innet, Rombly, Rutje Kot. Die hebben allemaal fantastische resultaten behaald. En nu sukkelen we al jarenlang uh, als het slechtste jongetje van de klas. Hoe komt dat? Het is natuurlijk een beetje een neergaande spiraal. Um, he, je scoort slecht de bekende namen. Niet alleen artiesten, maar ook tekstschrijvers en componisten denken... weet je wat, uh, dit wordt niks, hier ga ik mijn tijd niet meer aan besteden. Uh, waardoor je nog mindere inzettingen krijgt, nog minder resultaat. Ja, En dan zit je in een negatieve spiraal waar je alleen maar uitkomt met een, uh, met een Big Bang. Dat betekent dus dat je fundamenteel je koers moet wijzigen. Dat klinkt een beetje alsof het rocket science is... maar er is al zoveel over gezegd en geschreven in Nederland. Je moet op een gegeven moment met iets komen wat niet alleen opvalt... maar ook muzikaal mee kan doen op het Europese toneel. We hebben in Nederland talent op muziekgebied. Alleen die mensen moeten wel de moeite nemen om naar het Songfestival te willen gaan... En dat is tot op heden uh, niet gelukt. En daarom vind ik het zo mooi dat dit jaar uh, dat talent wel bij elkaar is gebracht om uh, um die strijd aan te gaan. Ja, Joan Franka kan die uh, t -t -t tij keren, denk je? Ja, kan best. Uh, moet ik ook realistisch zijn. We zijn pas halverwege met het kiezen van alle inzendingen in de 43 deelnemende landen. We hebben er nog behoorlijk wat te gaan. En ja, uiteindelijk, je ziet pas tijdens zo'n songfestivalweek... als er gerepeteerd wordt, als dat nummer op dat podium staat... in de definitieve versie en uitvoering... dan kun je pas uh, een voorspelling doen van wat, dat, wat het gaat doen. Ja, maar het zou kunnen scoren, zeg je. Hoewel je dat nooit natuurlijk van tevoren helemaal nee. kunt zeggen. Um, het ligt natuurlijk ook aan het hele concept van zo'n nationaal songfestival. Inderdaad, er deed nu een componist als Len Clark mee. Uh, zijn liedje werd gezongen door een zanger die heette Ivan. Uh, dat is een goed teken, lijkt me, dat dat soort mensen zich weer willen committeren aan het festival... Ja, en ik denk dat dat uh, deels uh, uh, te danken is aan de, de inzet van de tros. De betrokkenheid van John de Mol, die ook wel eens wat met talent doet. Uh, <tie> dus die heeft ook wel wat, wat, wat goede mensen bij elkaar gebracht. Ja, John de Mol produceerde de show. Ja, first, hè? Uh, en, en John heeft met The Voice en, en allerlei andere programma's rondom talent... die hij de afgelopen jaren gemaakt heeft natuurlijk ontzettend veel contact. En dat is wel wat je nodig hebt. Je moet die mensen uit de muziekindustrie bij elkaar brengen... om, uh, om, om een goed nationaal songfestival in elkaar te zetten... Um, ja of als dit niet scoort in Baku... Hè, laten we even van het ergste uitgaan... het strand weer ergens onderaan in de halve finale... dan wordt het volgend jaar nog moeilijker om, om, uh, om met een goed nummer uh, te komen... Aan de andere kant, als we kijken naar een land als Finland... die hebben er geloof ik 40 jaar over gedaan... Uh, om uh, uit de onderste regionen van, uh, van het scorebord te komen... en wonnen opeens met, uh, met een act waarvan niemand dacht dat het kon. Namelijk de Monster Band die in, uh, in 2006. Ja, met die maskers. Hè? Ja? ja, en sindsdien is dat festival in Finland ook weer populairder geworden. Enzettend. Dat is het misschien ook wel. Hè? Mijn generatie weet nog hoe het voelt om het Songfestival ja, ja, ja. te winnen. Jouw generatie, je hebt het 27, weet vooral hoe het voelt... om 26e te worden, uh, zo niet lager. Is dat ook een probleem? Dat de jongeren denken, ja, dat is dat festival waar wij dan iets presteren. Daar kijken we niet meer naar. Ja, natuurlijk kijk, iedereen wil graag winnen. Zeker Nederlanders. We doen op allerlei uh, niveaus doen we het ontzettend goed internationaal. Uh, denk voornamelijk aan voetbal. Uh, daar willen we ook winnen. Daar spelen we mee op wereldniveau. Uh, um, als, je, als je geen resultaat behaalt... dan hebben mensen ook zoiets van... ja, hier, hier valt niet te winnen. Hier is voor ons niks te halen. Uh, dat gevoel van winnen draagt wel bij aan een positieve associatie met het Songfestival. Dus als Nederland nou weer een keertje in de top 5 staat... dan staan de grote namen volgend jaar denk ik wel in de rij. Ja, en, en zou het publiek dan ook weer wat aardiger over het Songfestival gaan praten? Want weliswaar keken er gisteren 2,3 miljoen mensen. Maar als je dan op de social media kijkt, dan wordt dat liedje nog wel gespaard. Hè? Nou, leuk liedje, vrolijk liedje. Die tooi, daar hebben we het niet meer over. Maar de associatie met het Songfestival lijkt uh, gedoemd een negatieve te zijn... op de een of andere manier. Nou ja, kijk, de afgelopen jaren is het resultaat er ook wel naar geweest... dat men sceptisch is ten aanzien van de Nederlandse Songfestival-inzending. Maar waar ging het dan mis? Want we stuurden af en toe toch best goede artiesten. Ik noem de 3 J's, ik noem Celia Rombly, Hint. Dat zijn mensen die weten hoe ze ja. een liedje moeten zingen... die weten hoe ze een show moeten neerzetten. Ja, dus kijk, als je naar de afgelopen jaren kijkt... bijvoorbeeld het nummer van de 3 J's... maar ook een Edcilia die het weer heeft geprobeerd, recent, Hint. Niet de minste namen, vocaal. Uh, hoge kwaliteit, hebben ervaring op het podium... Uh, en toch slagen die er ook niet in om naar de finale te gaan. Maar waar komt ja, dat dan ik, door? Ik denk dat dat, uh, uh, dat dat ontzettend veel te maken heeft met die shortlist... waar ik het zo net al over had. Uh, mensen zien een stuk of twintig liedjes voorbij komen... en dan moet er iets zijn waardoor ze aan het einde nog steeds denken... dat liedje, daar ga ik op stemmen. En die liedjes van bijvoorbeeld Hint of Etsilia, dat waren niet de nummers die je na een, een hele rit van twintig nummers je nog kunt herinneren. Te veilig? En dan ga je er dus niet op stemmen. Het is te veilig, het is goed, het is goed uitgevoerd, goed geproduceerd, het is een leuke act. Maar er is niet waarvan je zegt: Nederland, dat kan ik mij nog herinneren. Daar nee. ga ik op stemmen. Maar vorig jaar won Azerbeidzaan. Ja. Uh, keurig liedje, keurig gezongen. Maar ook wel een beetje slaapverwekkend. Wa waarom wint dan ineens zo'n liedje? Want ik, niemand weet meer wie dat gezongen heeft. Ja, El en Nicky, zo heette ze. Dat kun je ja. opzoeken. Maar niemand <laughs> herinnert zich dat hele duo meer. Waarom gebeurt het daar dan wel? En gebeurt het bij Celia Romley... die echt twintig keer meer, meer uitstraling heeft. Waarom gebeurt het daar dan niet? Ja, nou, kijk, Ja Onze nationale songfestival kenner Cornald Maas... die heeft daar een heel mooi woord voor. Die zegt dat het gaat om de urgentie. En daar bedoelt hij mee dat als zo'n nummer daar staat... Uh, dat het ook echt overkomt. Dat je denkt, ja, die mensen menen dat. Um, uh, ja, dat hebben ze goed is. gedaan. Ja. Het zag er ontzettend mooi uit op het podium. Het werd goed in beeld gebracht. Uh, uh, het was een hele internationale uh, act, uh, Zweeds, toegankelijk. He? Het nummer was gewoon in Zweden geproduceerd. Het achtergrondkoor kwam ook uit Zweden. Uh, er was een, een Oekraïns PR-bedrijf bij betrokken. Dus <laughs> het was een ontzettend internationale ploeg uh, die, daar, uh, die daar stond. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk ook dat wat er bijgedragen heeft aan de winst van Azerbeidzjan is het feit dat Turkije zich niet heeft gekwalificeerd uh, voor de halve finale. Uh, de Turken en Azerbeidzjanen, dat zijn toch een beetje broedersvolgen. Dus ik denk dat heel veel Turken in Europa, die normaal op Turkije hun, hun eigen land hadden gestemd, die dachten nu, weet je wat. Wij stemmen op Azerbeidjaan. Uh, en dan, uh, dan gaat daar onze stem naartoe. Dat heeft eraan bijgedragen. Ik denk niet dat het genoeg is geweest, maar het heeft er wel aan bijgedragen. Ja, dat verklaart ook dat een op zich keurig liedje inderdaad... We hebben het overtuiging gebracht, dat ja. is waar. Maar wel een beetje een saai liedje, ben je dat met mij eens? Nou ja, het is niet een nummer wat je grijs draait, denk ik. Dat, je je, je raakt het nog eens op en denk je... Oh, dat was een mooi, mooi nummer, goed gezongen, integer, gebracht... Uh, mooie uitvoering. Ik denk niet dat... Ellen Nikki de, de, de, de geschiedenis ingaan... als een memorabele winnaar. Maar nee. we er natuurlijk wel uh, een flink aantal van hebben. Nee, het, het maakt wel dat jij uh, je tijd verdeelt deze dagen... tussen Amsterdam en Baku. Daar gaan we ja. het straks ah, uitgebreid ja. over hebben. Want daar in Baku vindt straks dat festival plaats. En wie weet gaat het daar dan toch gebeuren. Hè? Het zou wel mooi zijn. Ik, ik ben een verwend liefhebber van het festival. Ik zeg het er maar bij. Dus ik zou het ook wel heel erg leuk vinden als Joan Franca... het uh, tij gaat keren voor Nederland. En mochten we het nou niet... Gezien hebben gisteren. Dat zou zomaar kunnen. Mocht u het niet gezien hebben, denkt u even die ideale tooi weg en luistert u naar dit liedje. I was 5, you were three. We were dancing in the street, and you look just like an angel. You looked up as a sky. I saw the bursen wonder why they could fly, who are je zo high.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 Mee van John Franka, de Nederlandse inzetting naar het komende Eurovisie Songfestival. Mijn gast vannacht in Casa Luna is Sietse Bakker. Hij is event-supervisor van dat jaarlijkse Eurovisie Songfestival. En als u straks na één uur een vraag wilt stellen aan Sietse Bakker... over verledenheden en toekomst van het festival... dan kunt u die vragen nu al stellen via onze mail. Casaluna.ncrv.nl Twitteren, dat kan met de hashtag Casaluna. En bellen, dat kan ook vanaf kwart voor één met 0800-1121. Alle vragen over het Songfestival aan Sietse Bakker de event-supervisor van het Songfestival. Wat is dat eigenlijk, een event-supervisor, ziet ze? Nou, je moet je voorstellen, zo'n Songfestival organiseren... een gigantisch evenement. Buiten het feit dat het 7,5 uur live televisie is. Drie avonden eh, Drie avonden, inderdaad. Twee halve finales en een finale. Er komen daar ook ontzettend veel mensen op af. Tussen de 1500 en 2000 journalisten uit meer dan 70 landen. Uh, al die delegatieleden, dat zijn er ruim 1300. Uh, duizenden fans uit heel Europa die... Elk jaar weer aanwezig willen zijn bij het festival. De hele week worden er feestjes gegeven. Er zijn recepties. Er gebeurt van alles in zo'n stad. Uh, dus het zijn toch eigenlijk een beetje een soort muzikale Olympische Spelen. Um, er moet gegeten worden, gedronken worden. Uh, er rijden allerlei shuttlebussen, beveiliging, sponsoring... Dus er gebeurt van alles wat je niet op tv ziet. Nou, en het is alles wat je dus niet op de buis ziet... daar ben ik verantwoordelijk voor. Het Noorse collega van jou is verantwoordelijk voor de uitzendingen. Ja. He, voor, voor wat er uitgezonden wordt ja. in Europa. Jij bent eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat niet in beeld komt, ja. als het ware. Klopt. Um, hoe ben je eigenlijk bij het festival betrokken geraakt? Wat, wat is jouw eigen fascinatie voor het festival? Nou, ik, ik kijk net als heel veel jonge mensen... wat ik wel jammer vind, maar heel veel jonge mensen in Nederland... zijn helemaal niet zo geïnteresseerd in het zongfestival. ik was er daar één van. Uh, ik was een jaar of zestien. En zoals wel meer mensen van die leeftijd... Uh, ja, je bent verliefd uh, op een meisje uit een, uh, uit een klas hoger. En uh, ik durfde haar dat niet te vertellen. Uh, maar we raakten wel bevriend. En op een, uh, op een uh, mooie lentedag in het uh, jaar 2000 uh, vroeg zij mij... of ik het misschien leuk vond om met haar en haar moeder... naar het Eurovisie Songfestival te kijken. nou ik dacht, dat songfestival, uh, dat interesseert me niet zo... Maar ik ben wel heel geïnteresseerd in haar. En misschien dat alles allemaal, kunnen vragen. Ja, precies. En misschien ook wel een beetje in haar moeder. Want ik dacht van ja, als die moeder mij aardig vindt... dat kan misschien bijdragen aan een positieve uitkomst van, ja, uh, van dit verhaal. Uh, dus ik ben daarheen gegaan. Uh, wel wel uh, vreselijk dat ook die avond uh, de, de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond. Dat is, dus dat is ook wel weer een, een bijzondere herinnering. Maar daar lag niet mijn aandacht, kun je misschien wel begrijpen. Dus uh, nou, een leuke avond gehad, Songfestival uh, gekeken um, en uh, dat bleef wel hangen, maar ik was toch vooral heel erg gefocust op haar. Een paar maanden later, ik had het er nog steeds niet verteld, uh, ik zat thuis, uh, zomervakantie, ik verveelde me uh, stierlijk en ik dacht, weet je wat, ik ga een website bouwen, dat internet dat gaat nog heel groot worden. Um, dus ik uh, ging daar wat over lezen. En ik dacht van ja, ik kan een website bouwen. Maar waarover? Dus toen heb ik haar gevraagd van goh, heb jij misschien een leuk idee? Toen kwam zij weer met dat songfestival. Ik denk nou ja, dat songfestival interesseert me nog steeds niet. Maar, maar als zij daarmee, nog steeds wel. Als ik daarmee indruk op jou maak, ga ik een site over het songfestival maken. Dus ik ging me daar zo'n beetje in verdiepen en ben een paar maanden aan het bouwen geweest. En in oktober heb ik toen uh, de website esctoday.com gelanceerd. ESC, Eurovision Song contest. contest Today. Uh, als uh, knipoog naar USA Today, de bekende Amerikaanse krant. Uh, ja, en dat begon natuurlijk een beetje als een, als een, een geintje, een hobby... Uh, Want waarom wilde je zo graag een website bouwen? Nou, ik dacht dat internet dat gaat heel groot worden. En, en dan moet al ik op een ondernemend Daar moet ik op, ja, op inspelen. Uh, wie, weet, wie weet, wordt dat nog eens wat? En ik vond het wel ik vond het fascinerend, dat internet. Dus. Uh, uh, dat ging ontzettend goed. Um, die site bestaat nog die steeds Die site overkens. bestaat nog steeds, ja. Dat uh, is echt uh, wonderbaarlijk. Maar ja, ik, ik ben het gaan bouwen en uit gaan bouwen. En op een gegeven moment loopt zo'n hobby vreselijk uit de hand. Uh, op een gegeven moment hadden we 30 redactieleden door heel Europa. 28 miljoen pageviews per jaar. Want op, al die, uh, op die site kunnen mensen uit alle landen die deelnemen aan het Songfestival nieuwtjes ja, kwijt over, uh, over wat er in hun land rondom ja. dat festival gebeurt. En echt het hele jaar door. En niet alleen maar ja. in deze dagen. Ook uh, in september als er ja, nieuws precies. is over een nieuw programma... van een, een of andere theaterster die ooit heeft meegedaan. Ook dan staat het op die ja, site. Ja, en wat gebeurt er met al die oud-deelnemers? Ja, er ja. worden kinderen geboren, er overlijden mensen. Er worden nationale selecties aangekondigd, hits geschreven. Uh, allerlei aankondigingen gedaan over het Songfestival nou ja, enzovoorts. Uh, op een gegeven moment hadden wij ook acht mensen... tijdens het Songfestival op locatie aanwezig... om foto's en filmpjes te maken en interviews te houden. Dus dat, ja, dat de organisatie dacht op een gegeven moment wel van zo, wat, zijn die, wat zijn die kinderen daar aan het doen? Want we waren 16, 17, 18. Ja. Wat, wat zijn die jonge mensen daar aan het doen? Uh, er was toen wel een officiële website, maar dat, ja, dat was eigenlijk een hele zakelijke pagina. Met vooral wat achtergrondinformatie en, en, en contactadressen. wat historie. En de, hoe kun je de persvoorlichter uh, van de EBU, uh, de, de organisatie, bereiken? En... Uh, ja, uh, zo, zo kwam wat ik deed uh, onder de aandacht van, uh, van, die, van die organisatie. Uh, dat hebben ze zo eens een tijdje aangekeken. Uh, toen merkten ze dat wij het eigenlijk veel beter deden... dan dat ze dat met hun eigen officiële site uh, konden. Daar werd natuurlijk zeker in die tijd, hè, we hebben het over 2003, 2004... Er ontzettend veel geld in gestoken... Maar het resultaat was er niet naar. En wij als vrijwilligers met onze eigen uh, kleine sponsorafspraken en eigen geld erin stoppen om die vliegtickets maar elke keer weer te kunnen betalen naar de alle uithoeken van Europa. Ja. Um, wij, uh, wij deden het toch wel. Uh, en toen kwam de organisatie van, goh, kun jij niet uh, de officiële website gaan bouwen? Ja, zo ik ben nou, je binnengekomen ja, dus bij die uh, Europese ombloek ja, ook, niet, ook niet makkelijk. Want uh, de eerste keer uh, dat ze me dat vroegen was ik 19. Uh, nou, dan die je een voorstel in. Dan mag je dan voor de, de grote bazen mag je dat komen presenteren... op het hoofdkwartier in Genève. Dat is natuurlijk ontzettend spannend als je 19 ja, bent. ja, Je bent toch een broekie als het ware. Ja, precies. Je weet niks. Uh, je bent nog nooit in Genève geweest. Uh, en dan mag je opeens zo'n groot project uh, presenteren. Nou ja, project gepresenteerd... Uh, Bottom line, we werden het niet. Uh, een Duitse bedrijf uh, kreeg de opdracht en mocht dat voor drie jaar gaan doen. Mm -hmm. Een uur later gaat de telefoon. Dat Duitse bedrijf, kun jij voor ons komen werken? Want wij weten de ballen van het Songfestival. <laughs> nou, lijkt me leuk. Maar jongens, dan blijf ik wel onze eigen site daarnaast doen. Want ik ga dat daar niet voor opgeven. Nee, prima. Geen probleem. Vinden we leuk. Dan kunnen we af en toe ook wat content daarvan gebruiken. Drie jaar later liep dat contract af. Deden wij het nog steeds veel beter... Uh, onze site was nog steeds populairder. Werd beter bezocht. Uh, de, de, alle deelnemers vonden het leuker. Uh, dus uh, de, de exercitie van de organisatie om dat drie jaar uit te besteden aan dat Duitse bedrijf was niet succesvol. Toen ging op een gegeven moment na het Songfestival in Athene in 2006. Ging de telefoon van, Goh, kun je naar Genève komen? Ik zeg, wanneer? Deze week. Nou, toen zat ik uh, twee dagen later in het vliegtuig en vroegen ze me of ik... Uh, de, de officiële website en allerlei andere internetactiviteiten... rondom het Songfestival wilde gaan uh, runnen. Dus dat is eigenlijk uh, uh, ja, toch een beetje de verkorte versie... van, van hoe, ik, uh, hoe ik in zes jaar ja. tijd van uh, verliefde uh, tiener tot... Uh, Projectmanager internet bij het zongfestival weer geworden. Hoe is het uh, afgelopen met dat meisje? <laughs> <laughs> nou, het, was wel, het was wel ironisch. Dat meisje, uh, na een, na een uh, lange zoektocht, kwam zij erachter dat zij op meisjes viel. Dus uh, aan de ene kant denk je dan van dat is toch jammer voor die jongen. Aan de andere kant denk ik, ja, dan heeft het in ieder geval niet aan mij gelegen. Nee, nee, dat geldt. Dus, en het heeft uh, je toch ook wat gebracht, hè? die verliefdheid op een ja, ander vlak. En ja. je bent ook van het festival gaan houden, denk ik. Ja, toch zet je je daar niet zo voor in. Kijk, in het begin uh, uh, liggen je prioriteiten iets anders, om het zo maar te zeggen. Maar op een gegeven moment dan ga je wel dan ga je zien wat er allemaal bij komt kijken. Uh, en dan, gaat het nog, dan heb ik het nog niet eens over de liedjes, want er zitten fantastische liedjes tussen, er zitten ook rommel tussen. Uh, da daar ben ik heel open en eerlijk over. Maar wat er allemaal bij komt kijken om zo'n zo enorm evenement te organiseren. Wat voor impact het heeft in Europa, in de media. Uh, hoeveel plezier het uh, miljoenen mensen brengt elk jaar weer. Uh, daar kun je heel luchtig over doen. Uh, dat moeten we ook niet overdrijven. Maar ik denk wel dat het een, een, een bindende factor is in Europa. En ik denk zeker dat het. Ja, het is toch een stukje nostalgie uh, wat we moeten proberen. Te behouden in, in Europa. Dus ja, aan de ene kant moet, moet die nostalgie behouden blijven, aan de andere kant moet het ook uh, voortgestuurd worden in de vaart ter volkeren. Zeker. Dan is het ook handig dat je jong bent, uh, uh, denk ik. Wat, ik. wat ik leuk vind, uh, je hebt van allerlei dingen rondom dat Songfestival gedaan en in 2004 stond je via via op het Songfestival Podium. Luister even mee naar mijn gewaardeerde collega Nens. De derde nummer is geschreven door Sietse Bakker en Romeo Samuel. Het heet The Power of an Angel. Hier is Mary Amora. <applaus> Looking for somebody who tries to understand me, there's nothing easy more. Ja, en zo begon het nummer The Power of an Angel <tast> van zangeres <tast> Miriam Mora, waarmee jullie meededen aan het Nationaal Songfestival. Ook nog even componist willen worden? Ja, ik vind het leuk dat dat soort dingen je dan blijven achtervolgen. Ja, en dan in je nooit in, in je gezicht af, komen. Hè? Nee, precies. Ja. Nee, kijk, uh, destijds uh, uh, werkte ik nog niet voor de organisatie. En dan ga je op een gegeven moment word je wel benieuwd Hoe zou dat nou zijn om mee te doen aan het Songfestival? Dus dat was eigenlijk een soort van. Ja, Proefondervindelijk een soort proef, proef, experiment. Ja, zo van hoe zou het zijn om als componist mee te doen. Dus toen ben ik met een, een vriend van mij, Romeo Samuel... ben ik, uh, ben ik gaan schrijven. En dan kom je met een nummer. Nou ja, dat is uiteindelijk is dat de laatste geworden in het oh. halve finale... met wat, wat, uh, wat uh, troostpunten van Rutja Kot uh, die toen in de vakjury zat. Um, uh, maar dat is niet erg. Uh, het is een mooie ervaring geweest. Ontzettend veel van geleerd wat me tot vandaag de dag nog steeds van pas komt. Ja, zoals? Nou, bijvoorbeeld dat je uh, uh, respect, meer respect hebt voor componisten en tekstschrijvers... die natuurlijk in, in al het mediageweld van de afgelopen jaren... Uh, steeds meer het onderspit moeten delven. Het is steeds vaker de artiest uh, waar het over gaat. Het gaat over het liedje, het gaat over de uitvoerende... Um, de componisten en de tekstschrijver krijgen eigenlijk niet de aandacht die ze verdienen. Nee, nee. Dat vind ik belangrijk. Ja, en je weet hoe belangrijk het is voor die mensen die daar eh, op de achtergrond zitten te wachten ja. hoe hun liedje het ervan af gaat brengen. Nou, inderdaad, een experiment wat al zijn nut heeft gehad. Het festival trekt dus nu naar Azerbeidzjan, ja. dankzij die overwinning van, van El en eh, Nicky. Um, de Azeris waren daar bijzonder op gebrand om dat festival binnen te halen. Ja. Ze doen uh, nog niet zo heel lang mee. Het was de vierde deelname. En ze wilden zo graag. Waarom willen zij zo graag dat festival organiseren? Nou kijk, het, het, Wat ik net al zei, het songfestival heeft, is toch een beetje een bindende factor in, in Europa. En je ziet dat he, de, de nieuwe landen in Europa, in Oost-Europa, dat die het songfestival zien als een mogelijkheid om een handreiking te doen naar het Westen om onderdeel te zijn van die grote Europese familie. Als je dan geen lid kan worden van de Europese Unie... dan is eigenlijk het, het volgende hoogst haalbare is uh, uh, meedoen aan het Songfestival en het dan vervolgens ook mogen organiseren. Het levert ook een hoop uh, publiciteit op. Uh, het, het, is, het is een stimulans voor je lokale economie. Uh, het is een, een, een hele waardevolle ervaring voor een publieke omroep... om zo'n enorm evenement te organiseren. En zeker een, een hele jonge publieke omroep als die in, in Azerbeidzjan die in 2006 was dus opgericht. Uh, voor zo'n omroep is het een, een, een hele waardevolle ervaring. Dus er zijn ontzettend veel redenen waarom een, een land zo'n festival... Uh, graag wil organiseren. Ja, en ze willen een visitekaartje afgeven, ja. want ze zijn uh, heel rijk in Azerbeidzjan. Althans, een bepaalde groep van de bevolking is heel rijk... Omdat een oliestaat is, natuurlijk. Mm -hmm. En ze willen graag de Olympische Spelen binnenhalen. Ja. In 2020. Dus dit zou een mooi opstapje kunnen zijn. Wat het nou is, betreft. Een, is een mooie ervaring. Uh, daar ben ik ook heel open over. Ik denk ook een hele nodige ervaring. Uh, wij merken natuurlijk ook in de organisatie dat, ze, dat dit alles behalve een routineklus is. Uh, in dus Duitsland... Is het moeilijker werken voor ja, ja, jou zeker. dan in Düsseldorf ja. of in Oslo ja. of in Moskou? Je hebt elk jaar uitdagingen. Uh, elk jaar verschillend. Maar je ziet wel dat. Zo'n organisatie in Azerbeidzjan, daar, daar ben je echt bezig met hele fundamentele zaken. Zoals? Hoe zet je nou zo'n organisatie op? Uh, hoe zorg je voor een sluitende begroting? Waar hou je rekening mee als je kaartjes gaat verkopen enzovoorts? Uh, in Duitsland heb je weer hele andere uitdagingen. Daar ga je dan wat meer uh, de diepte in, omdat de, de, de basisprincipes van hoe je überhaupt iets organiseert. Ja, die ervaring uh, die, die hebben ze daar wel, uh, wel in hun, uh, hun broekzak. Ja, en hier moet je dus als het ware je gastheer ook nog uh, ervaring bijbrengen. Ja. Extra problematisch lijkt me de politieke situatie in Azerbeidzjan. Het is een land dat, uh, dat er niet goed afkomt... bij bijvoorbeeld een mensenrechtenorganisatie als Human Rights Watch. Er is een uh, alleenheerser aan de macht, president Aliyev. Die, die volgde zijn vader op in een dynastieke mm -hmm. lijn. Uh, uh, die regeert met redelijk harde handen zijn politieke gevangenen. Er zitten journalisten vast, er is geen vrije pers. Uh, de laatste verkiezingen verliepen, allesbehalve voor beelden. Mm -hmm. um, hoe moeilijk is het om daar dan toch... Uh, onbezorgd met z'n allen vrolijke liedjes te gaan zingen. Kan je dat als Europese Omroep Unie jezelf permitteren om daar zo'n festival te organiseren? Nou, ik denk dat we dan terug moeten gaan naar mei 2011. Toen Azerbeidzjan het Songfestival won. Dat was een keuze van, van het Europese volk, een democratische keuze. En ik denk dat het juist in zo'n politieke situatie, dat het een, een heel waardevol signaal is... om dan te zeggen, we respecteren die democratische keus van, van de Europese kijker. Twee, denk ik dat het Songfestival een, um, een kans is voor Azerbeidzjan om zich te bewijzen... en voor de internationale pers een gelegenheid is om daar naartoe te gaan... om te kijken hoe het er daadwerkelijk uh, aan toe gaat... De pers zal. Uh, uh, we zien nu al dat de pers. Uh, de, de, uh, het, het, het zeker niet laat om misstanden ook aan de kaak te stellen. Um, en als dat een positieve invloed heeft op, uh, op Azerbeidzjan als land. voor de bevolking van Azerbeidzjan. Dan, uh, dan juichen we dat alleen maar toe. Maar hebben jullie dat soort dingen aan de kaak gesteld? Uh, terwijl je, je, op een gegeven moment. ga je voor het eerst naar, naar Azerbeidzjan toe. om de eerste voorbereidingen hmm. te treffen. Hebben jullie garanties gevraagd? Bijvoorbeeld dat de pers vrij kan werken? Nou, ja, kijk. We gebruiken het Zonfestival niet als um, uh, politiek gereedschap... Uh, om bepaalde politieke veranderingen in gang te zetten. Uh, daar is het Zonfestival niet voor bedoeld. Dat proberen we uh, strikt gescheiden te houden. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat als je zo'n evenement organiseert... of dat nou in Azerbeidzjan is of in Rusland of in Noorwegen... Mm -hmm. dat je dat alleen maar kan doen onder bepaalde uh, condities... Een aantal van die condities zijn bijvoorbeeld dat uh, alle geaccrediteerde pers... en alle delegaties zich daar gewoon vrij kunnen bewegen. Dat de pers daar uh, conform de, de daarvoor geldende uh, normen uh, zijn werk kan doen... Um, dat, dus ook vrijelijk dat er, met andere mensen ja, mag, er, mag praten dat, in het land. dat er gesproken kan worden, dat, er, dat, dat, dat je, kritiek, mag zeggen, dat mag je worden. kritiek kan leveren. Um, dat, je ka dat je kan schrijven wat je wil, dat je onderzoek kan doen... dat je op straat uh, uh, mag filmen, dat je overal foto's mag maken. Maar en was en het hebben... moeilijk om, om die afspraken te maken? Want ik nee. kan me voorstellen dat dat toch lastig ja. is voor een land... wat daar geen ervaring mee heeft. Ja, hoe ze, kijk hoe ze daar achter de schermen mee zijn omgegaan, dat weet ik niet. Maar wij hebben die garanties wel vrij snel... en uh, in mijn beleving in ieder geval vrij makkelijk uh, gekregen. Uh, dat wij dat soort uh, eisen stellen... Uh, was voor hen geen verrassing. Dat doen we namelijk elk jaar... Mm -hmm. Uh, Alleen in Noorwegen en, is, in en in in Duitsland, Duitsland, in Duitsland is Geen dat een formaliteit. Nee, in in, in Azerbeidzjan levert dat wat meer uh, discussie op. En wordt er ook vanuit de internationale gemeenschap, vanuit de pers... je zei het net zelf, ook vanuit de mensenrechtenorganisaties, wordt, uh, uh, wordt daar ontzettend uh, scherp op gelet. Ja, dus wij kunnen ons werk veilig doen ja. straks als journalisten. Ja. Alleen wat hebben onze collega-journalisten daar straks aan in Baku... die daar uh, gevangen zitten? Wat hebben de mensen in Azerbeidzjan eraan als wij allemaal weer uh, terugvliegen? Kijk, als wij met het Zomfestival naar Azerbeidzjan gaan... dan wordt er ontzettend veel onder de aandacht gebracht. Um, um, ik ga hier niet aan borstklopperij zitten doen. Um, maar wat ik wel mooi vind om te vermelden... is dat we in januari een persbericht ontvingen... Uh, van de Azerbeidzjaanse regering via de Duitse ambassade. Uh, van uh, van Azerbeidzjan, de, de, de ambassade al daar. Um, waarin zij allerlei hervormingen op het gebied van mensenrechten aankondigen... op allerlei terreinen, sociaal breed. Uh, dat vind ik een mooie ontwikkeling. Het is een papieren belofte of dat ook daadwerkelijk in gang wordt gezet... Uh, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Uh, maar het is een stap in de goede richting. Men nee, Voelt de druk van de internationale zeker, mensen, Zeker. En die zal alleen maar toenemen... naarmate het Songfestival uh, dichterbij komt. En ik ben ervan overtuigd... Dat, er, uh, dat de internationale pers... gretig van de mogelijkheid gebruik maakt... om daar in die twee weken in mei... Uh, zijn werk te kunnen doen. Uh, en dat juichen we toe. Uh, daar hebben wij absoluut geen moeite mee. Integendeel zelfs. Dat is, dat is waar we waar we voor staan als mm -hmm. Europese uh, gemeenschap van omroepen. Um, uh, dat is wat we uiteindelijk al die, die uh, uh, landen die lid zijn... van de Europese uh, overkoepelende Unie van publieke omroepen... die wensen waartoe we dat zij allemaal uh, vrij hun werk kunnen doen... vrij nieuwsgadering kunnen, kunnen toepassen... Um, maar dat gaat in sommige landen sneller dan anderen. In allerlei andere Oost-Europese landen heeft men daar ook lang over gedaan... Dat kunnen we in Azerbeidzjan misschien niet van de een op de andere dag realiseren. Uh, maar als dit een stap in de goede richting is, dan, uh, dan denk ik dat we dat moeten toejuichen. Ja, er was ook het bericht dat door de BBC onder meer naar buiten is gebracht... dat er mensen uit hun huis zouden zijn gezet voor de bouw van de hal... waar uiteindelijk het festival in plaats gaat vinden, de Crystal Hall. Mensen werden op, sprong op uh, straat gezet, werden onteigend en kregen niet genoeg geld... Mm. voor uh, hun huizen om elders een gelijkwaardig huis uh, te kopen. Uh, hoe hebben jullie die, uh, berichten Checkt bij de Azeris of die kloppen? Nou ja, als je zo'n uh, zo bericht onder ogen krijgt... dan denk je natuurlijk wel even van... jongens, wat is er aan de hand? Uh, wij zijn toen naar Baku afgereisd om daar te kijken... hoe de situatie mm -hmm. daar is. Hoe gaat het met die bouw? Uh, uh, worden er inderdaad mensen uh, hun huizen uitgezet... Voor, uh, voor, voor de bouw van die locatie? Uh, wij hebben toen moeten constateren dat uh, de, de locatie waar die... Die hal gebouwd wordt, uh, dat daar uh, geen, geen appartementencomplexen stonden. Uh, er was één appartementencomplex honderden meters van die bouwput vandaan, uh, uh, die daar wat eenzaam in een vlakte stond. En toen zijn wij op onderzoek uitgegaan en toen bleek dat die mensen al sinds 2008 of 2009 weten dat ze daar weg moeten, omdat daar een ringweg wordt aangelegd. Die ringweg gaat om Baku heen, dat is het laatste stukje. En die mensen die houden vast aan, aan hun appartementen. Uh, dat is er natuurlijk niet kwalijk te nemen, um, maar er is geen link met de organisatie van het Songfestival. Dus het bericht klopt niet? Het bericht klopt niet, de BBC heeft dat later ook, ook recht gezet en af en toe dan, dan steekt dat nog eens de kop op en dan uh, gaan we daar toch achteraan om dat recht te zetten. Um, of het verhaal klopt dat die mensen uh, onrechtmatig hun huis uit worden gezet. Uh, of dat zij niet op een, uh, op een correcte wijze worden gecompenseerd. Uh, dat weten we niet. Dat is ook ontzettend moeilijk na te gaan. Alleen als we, dat, als we achter dat soort dingen aan moeten gaan... dan gaan we als organisatie van het Songfestival wel ons boekje te buiten. Dat ligt ver onder, ver buiten de taak... Die wij, die wij als organisatie van het Songfestival hebben. Uh, en ja, Wij moeten ook een grens trekken... van waar we ons mee bezig uh, kunnen houden. Maar het maakt het niet feestelijker om er te werken, lijkt me. het het, het, is, uh, het is jammer dat dit soort dingen gebeuren in de aanloop... naar iets wat in zijn essentie... Uh, uh, wat mij betreft onschuldig uh, zou moeten zijn... Uh, uh, Uiteindelijk willen wij ook gewoon positieve publiciteit omtrent het Songfestival. Maar aan de andere kant, ik zeg het nogmaals. Als het Songfestival en de aandacht voor Azerbeidzjan. Uh, uiteindelijk uh, ook misstanden aan de kaak stellen in Azerbeidzjan. en daarmee de situatie op locatie verbetert. Uh, dan denk ik dat we dat met elkaar moeten, moeten toejuichen. Wat overigens wel interessant is om, om te zeggen. is dat um, al die, die mensenrechtenorganisaties niet alleen. Uh, in, in, in Europa, maar ook in Azerbeidzaan zelf en allerlei groeperingen daar het zorgestal aangrijpen als een kans om hun standpunt over het voetlicht te brengen. Um, dus ze, zijn ze, ze, ze, ze pakken dat ontzettend slim Wat aan. Daar zijn jullie en, blij mee. Dat, um, ja, ik denk dat we. De, kijk, Uiteindelijk, wij willen, wij willen een goed songfestival organiseren. Wij willen da ons daarop richten en wij willen daarmee bezig zijn. Uh, dus, dus dit heeft voor ons geen prioriteit. Maar als die organisaties uh, op een slimme manier omgaan met de aandacht rondom het songfestival... Um, dan, dan staat ze dat vrij. En uh, zolang ze het songfestival daar niet uh, onterecht uh, bij halen... zoals dat uh, klaarblijkelijk wel is gebeurd uh, rondom het verhaal uh, uh, van die mensen... die. Uh, zo gezegd voor de hal van het Songfestival uit hun huis moeten... dan, dan hebben we daar geen probleem mee. Laten we even teruggaan naar dat onschuldige aspect Sorry. van het Songfestival... want dat hoort er zeker bij. Um, zo even een paar liedjes uh, kort doornemen die ja, mee leuk. gaan doen? De, ze zijn nog lang niet allemaal bekend, maar we beginnen helemaal in het Hoge Noorden. Uh, in uh, IJsland, Greta Salome trekt naar uh, Baku samen met zanger Juntzi. Die was er ooit eerder bij. Nu zingen ze een duetje, Mundo Eftermir. Herinner me betekent dat? Say. Ja, ik zeg het eerlijk. Het is een van mijn favorieten. Mooi opgebouwd nummer vind ik. Ook typisch Noord-Europees. Maar wat vind jij sietsebakken? bakken? Ja, ik vind het een... Het uh, moet natuurlijk een, een, heel objectief zijn als event supervisor. Maar toch? Ja, maar ik heb natuurlijk wel een mening. Yeah. Ik, ik, ga niet, ik ga mensen geen stemadvies geven. Of, uh, of, of zeggen, dit is heel goed of dit is heel slecht. Maar... Je kunt zo'n nummer natuurlijk wel uh, even tegen het licht houden... en, en, en er iets van vinden. Uh, ik vind het wel weer een typische IJslandse uh, songfestival inzending. Ik vind de IJslandse taal ontzettend mooi. Ja. Uh, hele, hele Hopelijk blijven ze het in taal. het IJsland zingen. Ik heb het vermoeden, IJsland kennen, dat ze dat nog wel in het Engels gaan, hmm. uh, gaan vertalen. Maar persoonlijk zou ik het... Uh, mooi vinden om, uh, om het nummer in het IJslands uh, terug te horen in Baku. Een echt IJslands lied namens IJsland. Dan gaan we een beetje naar de buren, naar Duitsland. Een uh, liedje geschreven, medegeschreven door Jamie Cullum, zenden de Duitse zin, gezongen door een zanger die heet Roman Loop, en het heet Standing Still. But I'm standing de Duitse inzending, Sietse, wat vind je ervan? Ja, dit is, uh, dit is uh, van hoge kwaliteit. Het kan op de radio. Uh, ik vind het fantastisch dat een, uh, een, uh, een artiest als Jamie Cullum... Uh, meewerkt aan zo'n nummer voor het Songfestival um, en wat ik eigenlijk nog wel het allermooiste vind is dat men in Duitsland um, het Songfestival ja, eigenlijk in een paar jaar vanuit uh, de kelders van de omroep uh, weer terug heeft gebracht uh, in, de, in de spotlight en het is daar weer helemaal hip uh, de jeugd gaat ervoor. We hebben ook gewonnen twee jaar geleden. Dat, ja, dat is een opwaartse spiraal die uh, als je daar eenmaal in zit dan is er geen stoppen meer aan dus het, het tijd kan voor Nederland ook Zomaar weer keren. Ja, kijk naar de Duitse buren. We gaan iets oostelijker. We gaan naar Oostenrijk. En Oostenrijk wordt vertegenwoordigd door een soort rap-duo, Track Sheetas, als ik het goed uitspreek. En het uh, lied heet Woki Dein Popo. En dat betekent zoveel als schudje billen. Ja, en dit wordt ook heel expliciet in beeld gebracht... door dames in strakke kostuums waarbij de beeldpartij wordt uitgelicht. Die hadden we eh, gisteravond ook, toch? Ja, ja, dat, ja die hadden we gisteren ook, hè? Raffaella, ja, dat is waar. Maar wat vind je van zo'n liedje? Want ik, ik zit daar ook naar te kijken... en dan denk ik, nou, familieshow, familieshow... show dat wil het Songfestival natuurlijk ook zijn. Ja, zeker. Ja, daar, daar letten we natuurlijk ook wel op. Maar laten we vooral wachten uh, tot, totdat ze in Baku aantreden... om te kijken wat... Uh, wat daar op het podium van wordt gemaakt. Maar kijk, dit, dit zijn nummers, uh, mijn persoonlijke smaak is het niet. Uh, maar ik vind het wel leuk dat er op het Songfestival ruimte is... voor zo'n breed scala aan muziek. En ja, blijkbaar heeft men in Oostenrijk toch gedacht... dit is het, dit gaan we sturen. En Oostenrijk uh, wil wel vaker dwars zijn, hè? Wat dat dat al klopt, ja, daar hebben we er vaker een paar van gehad. Uh, ja, ja, met Oostenrijk. Ja, ja. ja, het is een, een dwars liedje. Uh, ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het het gaat doen, want... Eerlijk is eerlijk, het Songfestival het gaat natuurlijk om, om het, het, het stimuleren van, van uh, bijzondere mooie nieuwe liedjes. Het gaat om het stimuleren, dat staat volgens mij ook in de uitgangspunten, van uh, composities van hoge kwaliteit. Die componisten zijn eigenlijk belangrijker in de uitgangspunten dan de artiesten. Maar er moet ook af en toe iets geks bij. Er moet ook af en toe iets vals gezongen worden. Er moet ook af en toe gelachen worden op een merkwaardig kostuum. Nou ja, kijk, als je 43 liedjes voorbij hoort komen, als dat allemaal keurige bellet uh, van uh, een mooie dames in een lange jurk uh, met uh, mooi gekruld blond haar zijn dan dat is niet spannend. Uh, er mag af en toe best iets geks tussen zitten. Uh, en laten we eerlijk zijn. De charme van het songfestival is ook wel dat er af en toe vreselijk vals wordt gezongen. Uh, dat je met elkaar naar de tv zit te kijken en denkt die jurk kan echt niet. Dat, dat, dat is een, een mooie avond songfestival. Nou, hopelijk wordt het uh, mooi eind mei. We praten in de tweede uur uh, verder. Ook over de richting uh, die de grande dame van de, Nederlandse, van de Europese televisie... liever gezegd moet inslaan. En ook over hoe dat festival voor jou nou past... in jouw streven om wauw te leven. Want daarover heb je vorig jaar een boek geschreven. How to live wauw. Je geeft in dat boek aanwijzingen... hoe ook jonge mensen uh, uh, iets van hun leven kunnen maken. Ook daar gaan we het in het tweede uur over hebben. En ik zou het leuk vinden als u ook zou bellen... of zou mailen of zou twitteren met uw vragen aan Sietsebak. Wat zou u van hem willen weten als event-supervisor van het Songfestival? Uh, hoe moet het verder met het festival? Uh, heeft u vragen over de kwaliteit van de liedjes? Of misschien heeft u mooie herinneringen aan het Songfestival... die u met ons hier wilt delen. U kunt bellen. 0800-1121. U kunt mailen naar kazaluna.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Kazaluna. Nou, heel graag tot straks dus. Dan draaien we ook een aantal bijzondere liedjes uit de festivalgeschiedenis. Sietse Bakker heeft de laptop met alle liedjes uit die geschiedenis meegenomen. Dus ik ben benieuwd wat hij daar straks uittovert. Maar nu eerst hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van De Kus. En dat is een radiobeweging van het gelijknamige toneelstuk van Gert Thijs. Met in de hoofdrollen onder andere Carine Krutse en Hub Stapel. Wat ons betreft graag tot zo.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 Ja, ik vond het al zo goed dat u er niet meer over sprak. Ik dacht, het lukte om aan iets anders te denken. Elke seconde. Ja. De kus van Gert Tijs, Met Karin Krutsen en Huub Stapel.